Kees Groot met het NOS-journaal. De politie onderzoekt of de brand in Hellevoetsluis... waarbij een ouder echtpaar om het leven kwam, is aangestoken. In opsporing verzocht riep de politie mensen die iets verdachts gezien hebben... op zich te melden. Bij de felle woningbrand in de nacht van donderdag op vrijdag... kwam een echtpaar van 84 om het leven. Omstanders hebben de vrouw nog voor het raam zien staan... terwijl ze om hulp riep. Pogingen om haar te redden mochten niet baten. In Brussel is aan het eind van een betoging tegen het kabinetsbeleid een politiecommissaris neergeslagen. Een man sloeg hem met een steen tegen het hoofd. De commissaris probeerde op dat moment met een wapenstok en pepperspray betogers te verdrijven. Hij kreeg ter plaatse verzorging en is naar het ziekenhuis gebracht. De twintigjarige dader werd even later aangehouden. Ook een andere politieman en zeker twintig betogers in Brussel raakten gewond. Acteur Bill Cosby moet terechtstaan voor het aanranden van een vrouw. Volgens de rechter is er genoeg bewijs verzameld voor een strafzaak. De vrouw in kwestie zegt dat Cosby haar in 2004 pillen heeft gegeven... waarna ze in een hulpeloze toestand belandde en zich niet meer kon verzetten. Volgens Cosby had de vrouw ingestemd met de seks. Tientallen andere vrouwen zeggen dat ze ook door Cosby zijn aangerand of verkracht. De meeste zaken zijn verjaard.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 Het weer, vannacht is het droog en ongeveer 11 graden. Morgen wolkenvelden en lokaal kans op een bui. Vooral later op de dag is er meer zon. Met 16 tot 19 graden is het minder fris. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Na een ongeluk op de a 10 Ring Amsterdam-West richting Den Haag is de weg dicht tussen Oostorp en Knopende de Nieuwe Meer. Verkeer wat verder wil via de A10-zuid kan het beste doorrijden via de A4 richting Den Haag en dan keren bij de afrit Sloten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 the storm clouds gathering above you I can see your burdens on your heavy heart and feet I could be your sunshine if you let me love you Baby I could make your life so sweet They say in Each life a little rain must fall blue skies turn to blue days summer turns to fall Love has let you down and you don't know where to turn can't you see the one who aches for you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 sorrows weighing down Welkom bij twee Uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Jacques Beuving en uh, we gaan gewoon weer verder met het draaien van lekkere jazzmuziek. Uh, als opener was het uh, Vaughn Fritzen. Life is so sweet. Vaughn Fritzen is een, uh, volgens mij, een, uh, een Canadese jazzzanger... Is. Uit de buurt van de Yukon, de rivier de Yukon natuurlijk. Hij heeft heel veel cd's gemaakt en hij heeft ook al wat prijzen gewonnen. Bijzondere vrouw. En dat is natuurlijk de bedoeling van jazzprogramma's... om af en toe eens wat nieuws te laten horen. Van Fritsen heeft onlangs ook nieuws nieuwe CD's uitgebracht. Maar dit is een oudje van haar, Bedroom Voice 2013. Mooi nummertje. Uh, wat ook mooi is, is de nieuwe cd van Jesse van Ruller. En die kennen we natuurlijk allemaal. En daar dus gaan ze even wat van draaien. Jesse van Ruller. Wat gaan we doen? Tetracon. Thank you. CD van Jesse van Ruller. Phantom, the music of John, Joe Henderson. Nou, de muziek van Joe Henderson wordt niet zo heel vaak uh, uh, wordt vaak over het hoofd gezien zou ik bijna zeggen. Er weinig gespeeld. Uh, uh, de samenstelling van deze band die op deze CD is net even anders dan op zijn voorgaande CD's. Clemens van de Veen op bas, Joost van Schaik op drums is erbij gekomen in plaats van Martijn Vink. En uh, ja, Jesse speelt natuurlijk zelf de gitaar. En zeker een topalbum voor de echte uh, jazzgitaar. Liefhebber, zou ik bijna zeggen. Uh, vorig jaar zat ik op de Tong Tong Fair. Dacht ik, ja, vorig jaar was dat. En toen trad Denise Jana erop... en die deed eigenlijk een soort aankondiging... van een soort theatershow die ze deed... over de muziek van Ella Fitzgerald. En uh, daar ga ik ook iets voor draaien. Blue Skies, daar zitten we op te wachten natuurlijk. Denis Jana Ella. En dan hoor je op piano Rob van Kreefveld, drums The Good Old John Engels en bassist Hans Mantel. Mooi, mooi, mooi. Uh, tijd iets uit de oude doos. Want je weet, het, in dit programma draaien we oud en nieuw door elkaar. Uh, Denis Jana was CD 2015, als ik me niet vergis. En uh, dan kom ik bij Lenny Niehaus. Lenny Niehaus, waar heb ik hem staan? Oh ja, Lenny Niehaus, daar komt hij. Uh, you Stepped Out of a Dream, een hele bekende uh, classic. En dit is van de Lenny Niehaus Volume 1, The Quintets, 1954. <tied> Waar kennen we die van? Zij zeggen. Ja, nou, die naam komt je ieder, in ieder geval tegen als je kijkt naar de soundtracks van Clint Eastwood. Allerlei films van Clint Eastwood. Heeft Clint Eastwood of Kyle Eastwood natuurlijk zelf veel muziek voor geschreven. Maar als er een ander bij betrokken is, is het Lenny Niehaus. En dan komt meteen bij een mooi onderwerp: jazz en film. Nou, ik ga een paar krakers draaien uit de geschiedenis van de jazz en de film. Onder andere deze van Duke Ellington: Anatomy of a Murder. Flirty Bird. Ellington tekende voor de soundtrack van deze film uit 1959 van regisseur Otto Preminger. En werd geprezen omdat de muziek perfect aansloot bij de sfeer in dit uh, rechtbankdrama. Uh, zaterdag, een week geleden, was ook een knaller uit de jazzgeschiedenis was de film waar dit nummertje in zit. De muziek kwam uit de film Ascenseur pour les Chavaux. Miles Davis en drummer Kenny Clark en drie Europese jazzmuzikanten improviseerden de stemmige duistere muziek die perfect past bij deze film, een Franse noir film, Louis Malle. Uh, dan heb ik er nog een staan die erg leuk is om te laten horen. Playing by heart, muziek van John Berry, Chad Baker en Chris Botti. Jazz en film, daar kan je een hele uitzending over maken. En dat ga ik ook doen. Ook. Eerder gezien, nou ja, ik denk oktober, november, dat maak ik een hele twee uur vol met filmmuziek. Er zijn zoveel films waar jazz in zit. Denk maar aan Birdman, denk aan de film... Uh, uh, even kijken wat... Whiplash niet te vergeten. Nou, er zijn talloze films. De muziek van uh, uh, die Woody Allen gebruikt in zijn films. Heel veel jazzmuziek natuurlijk. Uh, dus in uh, oktober, november een hele twee uur voor film en jazz. Uh, het, ik ben eigenlijk onder de indruk van een Franse zangeres. Lianne Foli heet ze. En die, uh, ja, die, die kende ik niet. En ik kwam haar tegen op een prachtige cd. Uh, ik ga er gewoon wat van laten draaien. Een extra uh, van de cd van Liane Foli, Cronneuse, 2016. Een robe de cuir. Comme un fuseau Corps et du chien Sans le faire exprès Et dedans comme un matelot Une fille qui tangue Un air anglais Cet extra Un maudit blues Qui chante la nuit Comme un satin de blanc marié Et dans le port de cette nuit Une fille qui tombe Et vient mouiller C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra. extra Des cheveux qui tombent Comme le soir Et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir. Et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel. Sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarette. Qui brille ah, C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Ces bas qui tiennent au perché Comme les cordes d'un violon en cette chair que vient troubler L'archer qui coule ma chanson Cet extra et sous le voile la peine clos Cette touffe de noir Jésus Qui ruisselle dans son berceau Comme un nageur qu'on attend plus Extra set extra set extra. Comme un oubli, corps et du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. Cet extra, les maudits blues qui s'embalancent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence. C'est une fille qui tangue et vient mourir C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra En deze klank is zeker, muziek is emotie en deze muziek weet je te raken. Leon Foley en de hele cd is eigenlijk een pracht cd. Kroneus heet de cd 2016. Ik had net iets over jazz en de film, maar ik heb eigenlijk nog een leuk nummertje van de Bo Hunks. Uh, jazz en tekenfilms is natuurlijk ook een heel apart chapiter. En deze komt van, wordt gespeeld door de Bo Hunks, een de saxofoon, de quintet En de muziek van Laurel en Hardy. Luister. Als je deze klank gehoord hebt, dan kom ik bij een, een, een, een slagwerker, een Amerikaan. Les de Merle heet hij, een zanger en een uh, big band-leider. Hij heeft veel jazz en uh, fusion muziek gespeeld. En die heeft laatst ook al een CD van hem uitgebracht, uh, Hitting the Blue Notes. Dat speelt hij allemaal op muziek, bekende jazzstukken uit de Blue Note reeks Onder andere deze: If I Were a Bell. The Dynamic Les the Band, De Merle Band. CD uit 2003. Er is een uh, Volume 1 en een Volume 2. Die zijn eigenlijk alle twee de moeite waard, want hij speelt welke van alle jazz-giganten de muziek. Les De Merle Band. Uh, tijd voor iets rustigers. Have you met Miss Bell? Nou, Madeline Bell hebben we het dan over natuurlijk. Where or when? It seems we stood and talked like before We looked at each other in the same way then But I can't remember where or when The clothes you're wearing are the clothes but who? Bell. Nou, omdat het een grappig cd is... dan doe ik er nog eentje Lemon Drop. Kort nummertje, dus moet kunnen. Lemon Drop. 12 zie ik. En dan vroeger was er nog altijd een warme maaltijd. En dan denk ik toch maar aan een beetje eten. En dan kom ik bij Suzanne Cabot. En die heeft ooit een nummer gemaakt: One Meatball. Suzanne Cabot is niet de enige die over vleeswaren een nummer gemaakt heeft. Alistair van de Molen heeft ook een nummer. Funky Burger. Alistair van de Molen heeft ook een aantal keer in Zandvoort gespeeld. Ik dacht Jazz Behind the Beats was ze ook een keer aanwezig. Alistair van de Molen op trompet. Funky Burger. <tomstitie> City, de cd heet zo. Uh, uh, ik heb een keer iets, uh, iets uit Frankrijk gedraagd... van uh, Eliane Folie. En dit is ook een Franse, een singaleze. gelezen. Awi a w, -A -W -E heet ze. En dat nummer is Her. En dat komt van de cd. Five uh, en verder. Mooi nummer, her. From those don't want you. What the sound the youngest, uncle i don't so in a the what will you do Lee. Mooie muziek voor in de zomer, zou ik bijna zeggen. Uh, muziek, jazz hoeft niet altijd vernieuwend te zijn, natuurlijk. Want zo bracht Scott Hamilton al sinds 1970 actief op de saxofoon. Nu weer een nieuwe CD uit. En The Best Things in Life. En die zingt, en wie daarop zingt, is eigenlijk een van mijn favorieten. Karin Krog, een Noorse uh, jazzzangeres. Uh, 2016 ook. Hamilton Scott. Scott Hamilton en the, the Best Things in Life. I Must Have That Man. Muziek eigenlijk van Billy Holiday, denk ik, uit mijn hoofd. Oh, oh, oh, oh,